uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië is bereid mee te doen aan de luchtaanvallen op militaire doelen in Libië. Tot nu toe waren Italiaanse gevechtsvliegtuigen alleen betrokken... bij het handhaven van het vliegverbod boven Libië en het wapenembargo. Premier Berlusconi benadrukt dat Italië bereid is luchtaanvallen uit te voeren... om de Libische bevolking te beschermen. De NAVO had lidstaten begin deze maand gevraagd om extra gevechtsvliegtuigen...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 Het nablussen van de natuurbrand in Drenthe gaat zeker tot morgenochtend door. Af en toe laaien de vlammen nog op, maar de brand is onder controle en breidt zich niet meer uit. Een kleine vierkante kilometer van natuurgebied het Veen is afgebrand. De brandweer kreeg in het drassige gebied hulp van Defensie, die twee Cougar-helikopters stuurde. Die kunnen zakken met 2500 liter water boven de vlammen leegstorten. De helikopters hebben ook nog een paar uur geholpen bij het nablussen, maar mogen in het donker niet vliegen. Boeren helpen nog wel bij het bluswerk. Hoe de brand in het Vochtelower is ontstaan is nog onduidelijk. In Disneyland Parijs zijn vijf mensen gewond geraakt... doordat er een decorstuk op hen viel. De vijf zaten met twintig anderen in een karretje van de attractie Big Thunder Mountain. Het decorstuk was gemaakt van glasvezel en hout. Een van de vijf gewonden is er slecht aan toe. Disneyland houdt de attractie, een soort achtbaan, voorlopig dicht. Het weer, het koelt flink af. Minima vannacht van 6 graden aan de kust tot 4 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon, maar door de noordenwind is het minder warm dan vandaag. 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan vijf files. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken 15 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal West en Driebergen 3 kilometer. En iets verderop tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 2 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Kruiningen ook 5 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Langs de lijn met geo Lippens. Goedenavond bij de sport op deze paasmaandag. Opvallende sport was er genoeg vandaag. Zo wilde men in de marathon van Utrecht wel eens een winnaar uit eigen land. Nou, die kregen ze. Michel Butter was de snelste. De bril gaat af. Het is een werkelijke zegentocht. En daar finisht hij. 2.17.35. Winnaar van de jaarbeurs Utrecht Marathon. Zometeen bellen we met de winnaar zelf. En we hebben aandacht voor een jonge man van slechts 16 jaar oud. Hij is te jong voor een rijbewijs. Maar toch heeft Jeffrey Herlings voor de tweede keer de grote prijs van Nederland gewonnen op een crossmotor. En dat was zwaar. Ja, ik was stik en stik Het was zo zwaar. Ik had nog een grote valpartij de eerste, uh, eerste ronde. En meteen terug de motor op. En ik heb 25 minuten lang gepusht, gepusht, gepusht. Ik ben zeer tevreden over het, uh, over het rijden. Later een reportage over het jonge crosstalent. En in Tilburg weten ze weer hoe een overwinning smaakt. Twee dagen na de zege op AZ bedankt interim trainer John Veskens het Willem 2 publiek ja, dat, dat gaf wel een enorme steun uh, natuurlijk. Uh, het leek wel of we de Champions League hadden behaald eigenlijk de afgelopen zaterdag. Er is weer een sprankje hoop op het ontlopen van degradatie bij Willem II. We blikken ook nog vooruit op de halve finale in de Champions League. Tussen Schalke en Manchester United. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Geen erepodium vol met Kenianen dus in Utrecht. De organisatie van de marathon besloot het overgrote deel van het prijzengeld te verdelen onder de beste Nederlanders. De Keniaanse toplopers werden daardoor ontmoedigd en ze bleven bijna allemaal weg. Michel Butter was de beste in de Dutch Battle. Michel, goedenavond. Goedenavond. Met die tijd hè, van 2 uur 17 minuten en 36 seconden heb jij een heel mooi debuut gemaakt. Ja, zeker. Daar kan ik, uh, kan ik heel tevreden mee zijn... Uh... Ja, het waren toch wel uh, ja, uh, warme omstandigheden. Het was uh, wat ik begreep rond de 23, 24 graden. Ja, normaal mens uh, zou dan zeggen, geweldig weer om te lopen. Maar voor een marathon is dat echt veel te warm, hè? Ja, het is, uh, het is inderdaad uh, aan de warme kant. Uh, maar goed, we zijn uh, wat dat betreft uh, ja, professionele lopers. En uh, ja, we, daar, daar moeten wij ons op voorbereiden. Uh, ja, dat heb ik ook gedaan. Dus door uh, ja, goed veel te drinken, daar ook uh, ja, mijn drank ook op aangepast... En uh, ja, ervoor zorgen dat je onderweg goed koelt. Ja, dan is het uh, in principe redelijk te doen. En uh, nou ja, dat bleek vandaag, dus dat uh, was ook mooi. Zeg, nou was het de Dutch Battle, hè? vooral Nederlandse topatleten. Um, had jij van tevoren wel het idee dat jij van die Nederlanders de snelste zou zijn? Ja, dat weet je eigenlijk nooit. Ik heb, ik heb een hele plezierige en goede voorbereiding gehad. Ik heb uh, ja, maandenlang eigenlijk uh, zo rond de 200 kilometer gedraaid. En dat, dat, dat ging me heel erg goed af. Ik heb natuurlijk met uh, ja, mijn teamgenoten de Rens Dekkers en rond scheur samen getraind. Dus je hebt op een gegeven moment de enige indicatie van hoe je ervoor staat. Maar ja, zo zie je maar. Een uh, ervaren jongen als wel een scheur die 216 uh, in de benen had, uh, heeft en, en uh, als favoriet ook werd aangekondigd. Die moest op 10 km, 20 kilometer al lossen wegens de warmte. Ja, en ik ben dan debutant en ik kom dan net kijken. En uh, ja, dan moet je ook maar afwachten uiteindelijk wat er gebeurt met warmte of, of met die afstand zelf. Uh, ja Je weet het nooit. Het, aan de ene kant blijft het niet onvoorspelbaar, want je weet hoe je ervoor staat. Uh, uit de trainingen. Maar aan de andere kant ja zeg ik, met drinken, warmte uh, je ja, weet nooit wat er kan gebeuren. Dus uh, het bleef voor mij uiteindelijk ook wel een uh, mooi avontuur en een kleine verrassing. Ja, kleine verrassing trouwens, de tijd. Maar denk ook een kleine verrassing dat er toch ineens een Keniaan meeliep, hè Moetai kipcourier, Was jij verbaasd? Um, Mm, ja, ik voel, ik was niet echt ja verbaasd. het is dus niet, ja, zo Ik zag wel op een gegeven moment dat er een, een jongen bijliep die uh, waarvan ik dacht van ja, dat is geen uh, Nederlander. Nee maar ja, op een gegeven moment, de wedstrijd gaat gewoon verder. Dus uh, ja, je weet dat je, dat je op een gegeven moment wordt duidelijk wie de concurrenten zijn. En hij was daar ook een concurrent van. Ja, het leek er even op dat hij uh, goede kans maakte om die marathon te gaan winnen. Dan zou er een heel gedoe zijn geweest met dat prijzengeld. Hè? Want er was toch nog een zakenman die geld beschikbaar had gesteld... voor een eventuele Keniaanse winnaar. Maar je liep hem voorbij op het einde. Ja, de, er zat nog veel in het vat. Ik, uh, ik, ik besloot dus inderdaad twee kilometer voor het einde nog vol aan te gaan... En, uh, ik wilde eigenlijk iets eerder al, maar ik kreeg wat last van krampverschijnselen, dus ik denk, ik wacht toch eventjes. En uh, toen ik de op opdraaide richting de finish, toen uh, ja, kwam weer, hij uh, weer in zicht. En uh, ja, ik had nog veel over, dus uh, ja, ik gaf nog alles om hem uh, voorbij te streven. En, uh, ja, dat was mooi om er uh, als eerste aan te komen. Zeg, nou, eerste plaats. Uh, een tijd van 2.17 uh, ruim, uh, 2.17 half. Uh, waar gaat dat toe leiden? Ja, ik hoop naar meer. Het smaakt in ieder geval naar meer. En uh, ja, ik wil, uh, ik wil in het najaar in ieder geval de Amsterdam Marathon gaan doen. Dat zal dus een geregistreerde race waarschijnlijk meer gaan worden. En, uh, dat, ja, dat, dat was, was dit absoluut niet, hè? Ik bedoel, hier waren geen hazen, hier was, werd geen tempo gemaakt voor jullie. Nee, nee dit was echt uh, man tegen man. Uh, en en ja, wat ik zei, de warme omstandigheden maken het misschien nog wel meer een, een, een strijdwedstrijd. Uh, uh, alleen ja, er werd wel uh, over het algemeen goed samengewerkt in het begin, waardoor je toch... Uh, ja, soms ging het dan ook wel weer heel erg langzaam, hoor. Dat was wel het, uh, het mooie ervan. Het uh, was van een strak tempo in, maar als we het aantal geen, geen zin meer in hadden, dan werd zomaar het tempo ineens teruggeschroefd. Dus ja, heel, helemaal vlekkeloos ging het natuurlijk niet, maar nee, uh, dit, uh, dit was absoluut geen gereciseerde race. Het was echt uh, ja, zoals we de ons eigenlijk kennen... Als in New York en, en dergelijke. Dus uh, ja, dat in het najaar wil ik eigenlijk uh, ja, graag een uh, mooie tijd neerzetten. Want nu jij in een niet geregisseerde race zo'n tijd neerzet, uh, heb je enig idee waar jij bij in de buurt kunt komen? Ja, dat is altijd lastig, uh, lastig door te vertalen. Ik, ik denk dat ik met 217 uh, heel blij mag zijn, dat een mooi debuut is... Dus, uh, ik begreep dat uh, zeg maar een beetje de huidige marathon uh, ervaren marathontoppers op dit moment en, en ook in het verleden niet vaak uh, in deze tijd uh, zijn gedebuteerd. Uh, dus ja, wat dat betreft geeft dat wel veel moed voor de toekomst. Uh, ja, alleen uiteindelijk waar dat in uit gaat monden, dat, uh, dat, dat, ja, dat durf ik uh, durf ik nog niet te stellen. Ik bedoel, na dat, dat, één marathon en een één marathonvoorbereiding uh, kan je daar nog weinig over zeggen. Zeg, er is veel te doen geweest over het ontmoedigen van die Keniaanse atleten... van die buitenlandse atleten, de donkere lopers, om het zo maar te zeggen. Uh, smaakt dat ook naar meer? Uh, met name dat onderlinge duel met die Nederlanders? Uh, nou, in principe was dit voor mij uh, een heel mooi debuut... en een heel mooie uh, mogelijkheid om op deze ja, laat ik zeggen, onbevangen manier... Uh, mijn marathoncarrière uh, te beginnen... Maar uh, ja, ik moet ook wel stellen dat ik ook wel naar uitkijk... om straks in de grote marathons zoals Amsterdam en Rotterdam... En, en, uh, ja, en, en de Big Five, zeg maar, uh, internationale marathons te gaan lopen. Dus uh, ja, in principe was dit voor mij wel, wel malig maar wel heel erg leuk. En je hebt nu één Keniaan geklopt. Dus wat dat betreft mogen er ook meer volgen. Tuurlijk, we mogen we altijd meer volgen. Sowieso is het mooi als je, als je ja, maximaal eruit weet te halen... en, uh, en, en uh, dan een concurrent achter je laat. En uh, wie dat ook zijn... Uh, dat is natuurlijk altijd wel je wel dat mensen verslaan. Michel, bedankt voor je reactie. Ja, graag gedaan. Se <messie> buscando noches de gloria. pena. De fría dama, tenía escondidas tremendas armas para las matrimonio. Nog even nagenieten van het prachtige weer van deze paasdagen. Café Quijano was dat met La Lola. De volleyballers van Rotterdam hebben de nationale titel veroverd. In de finale play-offs was het team van Albert Christina te sterk voor Orion. Het vierde duel werd met 3-2 gewonnen. Christina pakte al veel titels als speler, maar vanaf vandaag is hij dus ook trainer van een kampioensploeg. Ja, dit is heel bijzonder. Dit is voor mij de eerste als trainer. Het is zeker zo, uh, spannende wedstrijd, vierde wedstrijd thuis. Nou, mooier kan je het bijna niet hebben. Op de achtergrond wordt die groep voor jou gehuldigd. Wat is nou de kracht van deze groep? Ja, kijk, uh, je, je, het begin van het seizoen was het gewoon lastig. Je weet wel dat de potentie uh, erin zit en dat het kan. Maar langzaamaan zie je dat het gewoon beter en beter wordt en dan tot op het einde. Ja, flik je hem toch, ga je, je toch een kampioenschap binnen, dus daar heb je toch wel wat dingen goed gedaan. Maar is dit ook ver boven jouw verwachting, dit kampioenschap? Ja, kijk, we wisten dat het wel lastig zou worden, omdat de concurrentie ook heel groot was. Maar ja, kijk, het is natuurlijk wel een behoorlijke toetje wat je dan krijgt na zo'n seizoen. Ja, en dan deze wedstrijd even, ook daar gebeurt er van alles. Het is ook weer met ups en downs. Ja, ook weer op zijn De eerste twee sets heel goed gespeeld. Kom je weer uh, op een 2-0 voorsprong. En dan misschien dat de gedachte toch eventjes gaan naar uh, feestvieren. Maar ja, dan verlies je toch die derde en de vierde heel close. En aan zo'n vijfde begin je gelijk al uh, goed. En je pakt de voorsprong en die hou je vast, die geef je niet meer weg. En dan, ja, dan is het gewoon feest. Wat heb je gezegd voor die vijfde set tegen de jongens? Ja, dat we gewoon door moesten gaan. Je kon ook zien dat we die derde en de vierde zetten, ook al stonden we dik achter. Toen we stonden we redelijk goed te spelen. We, we konden gewoon terugkomen. Zeker in die virus. tot toch bijna nog dat we die hadden gepakt. En ja, kijk, je moet gewoon met overtuiging blijven spelen. Want je weet dat je het kan. En dan is het gewoon uh, losgaan. Ik bedoel, je hebt niks meer te verliezen. Je kan alleen maar winnen. Dus je moet gewoon losgaan. Volle bak. En dan, uh, dan, dan moet het wel lukken. Maar wat er rare dingen gebeuren hier eigenlijk in Rotterdam. De club is op het ene moment nagenoeg failliet. De boel wordt weer opgepakt. En ja. twee jaar later ben je weer kampioen. Ja, twee jaar later ben ik kampioen en uh, kijk, ik wist waar ik, uh, waar ik instapte. Ik wist dat het een behoorlijke uitdaging was. En, uh, ja, uiteindelijk sta je nu weer hier. Uh, je hebt toch wel uh, heel veel goede dingen gedaan. Nog steeds wel heel veel dingen die we nog uh, moeten gaan doen en uh, moeten gaan uitbreiden. We moeten nu ook gaan kijken of we uh, volgend seizoen ook Europees kunnen gaan spelen. Ook daar uh, hebben we wel budget voor nodig. Dus zo makkelijk zal het niet gaan. Uh, we zullen gewoon alle stappen stap blijven doen. En dan kijken hoe ver we daarmee komen. Maar uh, vooralsnog, sportief, gaat het wel de goede kant op. Wat zegt dit over Albert Christina als coach? Ja, kijk, ik bedoel, als, als coach word je wel beoordeeld op uh, winst of verlies. En of je prijzen pakt wel of niet. En op het moment dat je prijzen pakt, dan moet je toch wel, vast wel ergens iets goed hebben gedaan. Dus, uh, dus je gaat gewoon ga... nog even door dan? Als het naar mij ligt wel, ja. Ik, bedoel, ik heb er gewoon zin in. Ik, zie, uh, ik heb nog steeds... Ja, echt zin om dingen nog te blijven verbeteren aan de club. Dus als het aan mij ligt, dan ga ik gewoon lekker door, want ik ben nog niet klaar. Dus... Ga gauw een feestje vieren, geniet ervan. Dankjewel. Feestvieren feestje vieren houden dat zeker. Albert Christina was dat, trainer dus van de landskampioen Rotterdam. We hebben het dan over volleybal. Hij sprak met Maarten Tip. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor het tweede jaar op rij de grote prijs van Nederland gewonnen. De 16-jarige Brabander was in beide manches veel te sterk voor de concurrentie. en staat nu tweede in de stand om de wereldtitel achter teamgenoot Ken Roggen uit Duitsland. Herlings begint op zijn jonge leeftijd een aardig fenomeen te worden. U hoort de reportage van Sebastian Timmerman. Een brok in mijn keel, een brok in mijn keel. Met tranen in mijn ogen. Wat, wat... Een emotionele speaker, jubelend en juichend publiek. Hey! Hey! En een overheersende Jeffrey Herlings vandaag in Valkenswaard. Hij wint op 16-jarige leeftijd voor de tweede keer de Grand Prix van Nederland. Een uur of vier eerder is het nog redelijk rustig bij het motorroom van Herlings. Het publiek kijkt toe naar de oranje motor met startnummer 84. witte strepen op die banden. En teambaas Stefan Everts geeft de laatste instructies. De tienvoudig wereldkampioen over zijn pupil. Ja, echt een beetje op een bepaalde vlak echt een, een jongen van 16 jaar. Maar langs de andere kant is hij al echt heel professioneel met zijn sport bezig. Hij is enorm gepassioneerd door de sport. Hij, hij werkt op ontzettend hard. hij is gewoon ongelooflijk voor zijn leeftijd. In wat voor opzicht is hij nog wel een jongen van 16? Ja, een kleine ding. Uh, ja, je ziet dat, dat die mannen graag uh, met het internet spelen: de Twitter, de, de, de Facebook. Uh. Ja, de meisjes beginnen nu te komen en, en, en ze willen een beetje plezier maken. Ze willen toch dingen doen die ze eigenlijk niet mogen doen, die ze dan toch doen. En, en... Maar ze hebben een grote voorbeeldfunctie, dus ja, dan moeten we ze geregeld op de vingers steken. Van, uh, Jeffrey, dat kunt je niet maken. Dus uh, ja, gewoon uh, jongens treken, laten we maar zeggen. Mentaal uh, is hij al enorm vooruit gegaan ten opzichte van vorig jaar en dat is al ieder jaar is het de bedoeling dat je vooruit gaat natuurlijk hij, uh, hij zit er nog zo'n beetje tussenin voor dit jaar hij, hij gelooft wel langs de ene kant dat hij voor de titel kan strijden, maar langs de andere kant heeft hij toch nog altijd wat twijfels en nog een, een belangrijk punt wat hij nog in, in, in, in, zijn, in zijn ding moet uh, inbrengen dat hij veel stabieler is over een gans jaar mentaal en, en op, op, op andere vlakken ook nog wel gewoon blijven dansen op de KPM-machine, moet in het juiste balans blijven, moet de machine over de ene hindernis naar de andere sleuren en daar heeft hij wel gewoon goed in. Jeffrey Herlings, Nederland heeft weer een rijder die een Grand Prix kan winnen. Jurgen van der Goorberg, vroeger op het asfalt natuurlijk een van de beste. Tegenwoordig ook actief trouwens. Als, uh, of de roodrijder in het zand kijkt ook toe. Ja, het is ongelooflijk wat de hier laat zien. Ja, geweldig. Zoals hij die KTM hier over het zand heen laat jagen. Ja, het is een genot om te zien eigenlijk. want een techniek dat die jongen beheerst. Ook conditioneel. De rest zakt na een minuutje of tien zak toch wel wat in. En Zoals die jongens de, de, de, de grote knippen weten te bemachtigen, gewoon, uh, de, de klappen weten te incasseren. Ja, dat, uh, dat gaat buiten alles op. Na de zeer overtuigende overwinning in de eerste manche, waarin die van start tot finish leidde, komt Herlings aan het begin van de tweede manche ten val. Hij herpakt zich snel en de Duitser Ken Rotschen... is er twee ronden later alweer aan. Herlings op weg naar de Grand Prix zegen. De en na afloop is daar de ontlading, de helm af en het shirt het publiek in en de nuchtere teksten. Ja, ja het was, uh, het was uh, een prachtige dag voor mij. Twee manjes kunnen winnen, uh, heel het, <coughs> heel het weekend de snelste <clears throat> en uh, ja, heel tevreden, heel veel punten ingelopen. Nu twee in het wereldkampioenschap staan en uh, acht punten nog van de leiding, dus uh, het ziet er heel goed uit. Wat zag je er doorheen, hè, na die tweede match? Ja, ik zat stik en stik kapot. Het was zo zwaar. En ik had nog een grote valpartij de eerste, uh, eerste ronde en meteen terug de motor op. En Ik heb 25 uh, minuten lang gepusht, gepusht, gepusht. En dan heb ik gewoon de laatste 10 minuten uh, gewoon rustig uitgereden. En ik lag toch al zo ver voor dat ik toch een druk maar had. En, uh, ja, maar ik ben zeer tevreden over, uh, over het rijden. Deze overwinning, tweede jaar op rij, is dit anders dan vorig jaar? Toen het een beetje een verrassing was? Ja, was het echt een verrassing. We ja, weer het al verwacht eigenlijk. een groot deels verwacht dat ik hier zou kunnen gaan winnen of ging winnen. Was er, had je veel druk? Merkte je dat deze week? Uh, ik had redelijk, ja, toch redelijk, wat, redelijk wat druk. En vooral van de mensen eromheen. Maar uh, wat ik al zei, ik kan de druk zo hoog maken als je zelf wil. Het ligt gewoon om aan jezelf. Jeffrey Herlings. 16 jaar jong en erg populair. Zelfs bij de kleintjes van een jaar of vier. Is zo zo'n verliefd op jou. Ja? Ja. Kom nu over? Hoe oud ben je nou? Ja. Komt over 15 jaar nog een keer terug? <laughs> ja zeg maar. Dan ja? komt er terug, hè? Okay. Goed? Niet vergeten hè. Wou ook wel, hè? Handje, kijk naar de knuffel. Kijk je de knuffel? Niet maar de knuffel. Kop. Oh, nou je ben de knuffel. Baby Fire to the rain van Adel. die lieten we even helemaal uitlopen. Het is alweer Pasen, maar twee dagen geleden leek het in Tilburg alsof het carnaval begonnen was. Van Boekel blaast op de fluit en daar is de overwinning die niemand, maar dan ook niemand van tevoren had verwacht. Want het wordt 2-1... Voor Willem II tegen AZ. Willem II leek eigenlijk zo'n beetje het hele seizoen tot de laatste plaats veroordeeld. Maar na de overwinning tegen AZ is er weer een sprankje hoop in Tilburg. En voor interimtrainer en clubicoon John Veskus... was het wel fijn om weer een keer als winnaar van het veld te stappen. Nou, ik uh, ben nog wel een beetje aan het nagenieten, moet ik heel eerlijk zeggen. Was het was natuurlijk een heel uh, onverwachte uh, overwinning. Uh, AZ de laatste week toch uh, heel goed gedaan. en uh, heel degelijk en goede ploeg. En uh, we hebben natuurlijk de laatste week uh, toch een aantal keren een goed pak slaag gehad. En uh, ja, dat maakt de overwinning het uh, juist uh, nog mooier. Je eindigt het seizoen met een thuisstrijd tegen Acival van NAC. Hoeveel punten heb je nodig om boven VVV te komen? Nou, ja, ik denk dat we, moeten, ja, we moeten sowieso moeten stunten in, uh, in Enschede. Met minimaal één punt. En uh, als wij één punt halen en uh, Feyenoord uh, wint bij VVV... Dan komt alles op die laatste wedstrijd uh, aan. En nou, dan, dan is alles nog uh, mogelijk. En dan moeten wij uh, thuis van NAC winnen. En dan moet de graadschap winnen van VVV. En dan, uh, dan kunnen we het nog halen. Maar allereerst is, uh, en dat wordt al uh, heel zwaar natuurlijk. Maar zullen we minimaal een punt bij, uh, bij Twente moeten halen. Als dat niet lukt, is het dan gebeurd? Ja, we hebben natuurlijk ook een hele grote achterstand qua doelsaldo. Dus uh, dat maakt het ook afgelopen uh, zaterdag een beetje een domper op uh, de overwinning... Dat VVV toch in die eindfase nog, uh, ja, eigenlijk nog gelijk en op voorsprong kwam. En dan hadden we eigenlijk nog geluk dat ze uh, in blessuretijd dat Heerenveen nog 2-2 maakte. Is het wel gevierd? Ja, nou goed. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, het publiek dit jaar is echt ongelooflijk. Als je ziet, uh, uh, de eerste teamwedstrijden hebben we één punt gehaald. En uh, het publiek blijft toch enorm, uh, enorme steun achter het, achter het team, achter heel, uh, heel de club. Er zaten toch weer 12.000 mensen. Uh, ondanks hebben we de laatste weken toch behoorlijk uh, op het broek hebben gehad. En uh, ja, dat, dat gaf wel een enorme steun uh, natuurlijk. Uh, het leek wel of we de Champions League hadden behaald eigenlijk uh, afgelopen zaterdag. Als je eerder erin was gestapt, was het anders gegaan? Nou, dat weet je niet. Als koffiedik kijken, dat, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, de situatie is nu eenmaal zo dat uh, Gert opgestapt is, die is er zelf uh, mee gestopt. En dat is eigenlijk jammer. Het was wel uh, beter geweest om gewoon uh, een goed het seizoen af te maken. Nou, dat is niet gebeurd. En uh, wij zijn gewoon uh, een weg ingeslaan. En uh, een paar bepaalde accenten gelegd op, uh, op de eenheid, de bereidheid om voor elkaar uh, te knokken en te doen. Uh, we proberen toch wat, uh, wat accenten in de duidelijkheid uh, van uh, wat iedereen persoonlijk echt moet doen. En uh, zich daar ook uh, van bewust moet zijn, maar het ook echt moet uitvoeren. En daar heb ik eigenlijk alleen maar een beetje de accenten nog meer op benadrukt... dan dat we al eerder deden. En uh, verder hebben we eigenlijk niet zo heel veel uh, veranderd. Realiseer je dat je er met, met één punt verschil uit kan vliegen? Nou ja, ik, ik realiseer me heel goed dat uh, dat puntje van VVV afgelopen zaterdag... Uh, ontiegelijk belangrijk is voor hen. En dat dat misschien net het puntje is waardoor wij uh, misschien net niet gaan redden. Maar ik blijf erbij. Uh, de afgelopen zaterdag hebben we echt... Echt een goede wedstrijd neergezet qua team, qua organisatie. Uh, iedereen deed wat hij moest doen, wat ook de opdrachten waren. En uh, dat moet ons wel een boost geven. En uh, dat moet ons ook het vertrouwen geven en het geloof geven... dat wij ook een uh, klein stuntje in Twente kunnen gaan behalen. Er is weer hoop. Nou, dat is zeker hoop. En uh, zeker die, uh, hoop, maar ook vertrouwen, denk ik. Ik denk dat die wedstrijd van afgelopen zaterdag bij, uh, bij heel het team... Uh, ...ook een, een aardig dosis vertrouwen heeft meegegeven. Hoe zal Twente daarnaar kijken? Ja, ik heb zelf ADO Twente gezien afgelopen vrijdag. En uh, die hadden het behoorlijk zwaar. ADO die agressief en fel uh, uh, vooruit verdedigde... En, uh, en Twente oogde toch wel uh, enigszins wat vermoeid. En dat is ook logisch. Ze hebben natuurlijk ontiegelijk veel wedstrijden uh, dit seizoen gehad. En uh, toch ook heel veel met dezelfde spelers uh, in het veld uh, gestaan heel het seizoen. Dus wij moeten daar uh, gebruik van maken. Wij moeten uh, heel agressief en fel uh, die wedstrijd gaan, uh, gaan spelen. Hoe zou je deze fase waarin je nu zit karakteriseren? Uh, ik denk, nou, als ik er een beetje over nadenk... ...denk ik uh, de dood of de gladiolen, denk ik. Dat zei John Veskes, de interimtrainer bij Willem II... vlak voor het einde van de competitie. Hij sprak met Rob Fleur. Het is deze week ook weer Champions League week... met woensdag de halve finale tussen Barcelona en Real Madrid... en morgenavond de duel tussen Schalke 04 en Manchester United. Over die wedstrijd gaan we praten met Jeroen Elsof. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Rio. Nou, Schalke 04, dan denk ik het is de club van Klaas-Jan Huntelaar. Die was de laatste maanden geblesseerd. Ja, grote vraag is dan, is hij er morgenavond bij? Nee, hij is er niet bij. Hij heeft uh, nog steeds last van zijn knieblessure. Dat, dat gaat maar niet uh, weg, dat gaat maar niet over. Uh, morgen wordt er weer nagekeken voor de zoveelste keer. En uh, ja, het is maar de vraag of hij dit seizoen überhaupt nog in actie zal komen. Geen Klaas-Jan Huntelaar morgenavond bij uh, Schalke. En dat is voor hem natuurlijk heel moeilijk, want ik denk dat hij graag had meegedaan. Ja, dan had hij ook tegen Edwin van der Sar natuurlijk kunnen spelen. Tegen zijn ploeggenoot bij Oranje. Ja, die, uh, dat, ik, dat klopt niet helemaal, want Van der Sar die... Uh, uh, is niet meer de keeper van Oranje, maar ze kennen elkaar nee, natuurlijk maar wel. Dat is een noot, ja. ja, ze kennen ja. elkaar natuurlijk wel van die, uh, uh, van die ploeg. En uh, ja, voor Van de Sar is het natuurlijk zijn afscheidstouré in Europa, maar over uh, het geheel gezien van alle velden. Van de Sar wil natuurlijk heel graag afscheid nemen op Wembley bij die finale. En uh, ja, dat, uh, dat, dat betekent dat hij morgenavond gewoon onder de lat staat in Gelsenkirchen. Kiezen. Ja, als ik dan uh, denk, Klaas Jan Huntelaar niet in de spits bij Schalke, Ja, dan denk ik eigenlijk maar aan één man. Hè? Raul González, dat is natuurlijk uh, ja, toch de grote man bij Schalke. Uh, niemand had verwacht dat hij het zo goed zou doen. Uh, je moest min of meer weg bij Real Madrid. Daar heeft hij natuurlijk uh, naam en faam gemaakt. Zes Spaanse landstitels, drie Champions League uh, overwinningen in 98, 2000 en 2002... En je kan er wel een tijdje doorgaan. Twee wereldbekers, vier Spaanse supercups. En hij is natuurlijk ook de man van de Champions League. De topscorer alle tijden in de Champions League. Het zijn getallen die je eigenlijk ja, die je niet voor kan stellen. O, 140 wedstrijden, 71 doelpunten. En als je de Europese doelpunten bij elkaar optelt, kom je zelfs op 73. Ja, dat is de man waar heel Schalke zich in ieder geval bij de Champions League wedstrijden toch aan optrekt. Ja, want dan zou je toch zeggen, dan zouden ze het in de comp competitie toch ook moeten doen, hè? Ja, maar dat is natuurlijk al helemaal uh, eerder in dit seizoen misgegaan... onder de vorige trainer, onder Magat. Uh, dat klikte allemaal niet, dat ging gewoon uh, mis. Uh, Magat vertrokken naar Wolfsburg. Rangiet heeft het overgenomen. Hij verloor dit weekend voor het eerst in de competitie. Maar die competitie is voor Schalke natuurlijk ja, helemaal klaar. Ik bedoel, ze staan daar op de tiende plaats ze kunnen nou niet echt meer stijgen, dat is gewoon gebeurd... en dan kan je toch voorstellen, tenminste dat denk ik... als je dan in die competitie niets meer te winnen hebt... en je hebt die Champions League nog in het vooruitzicht... ja, dan gooi je alles op die wedstrijden... en dan maakt het je echt niet meer uit wat je op zaterdag in de Bundesliga doet. Het is vervelend dat je verliest, zoals dit weekend met 1-0... Uh, van een ploeg Keizerslautern, waar ze normaal gesproken toch van hadden moeten winnen... de laatste jaren. Maar ik denk dat het ze op dit moment echt niets interesseert... Ze willen gewoon alleen voor die Champions League gaan. Dat is eigenlijk ja, geeft het ons ongelijk. Ja. Zeg over statistieken gesproken Want Dat is altijd wel erg interessant. Hè? Met name statistieken tussen Duitse clubs en Engelse clubs. Kun je daar nog wat over zeggen? Ja, nou als je kijkt naar vooral naar Manchester United, uh, die hebben natuurlijk wel een groot succes geboekt in 1999... door die finale, die krankzinnige finale in kamp nou van Bayern München te winnen door die goals in de laatste minuten 2-1. Maar als je uh, gaat kijken naar zeg maar de knock fases de laatste jaren en als Manchester United dan tegen Duitse ploegen komt dan gaat het meestal niet goed voor Man United. Vorig jaar bij een München, maar in het verleden ook Dortmund... in het verleden ook Leverkusen. Overigens wel ploegen die ook ver in het toernooi uh, toen elkaar tegenkwamen. En ik geloof dat je zelfs terug moet naar het oude Europa Cup 1 toernooi... naar 1965, wil je een uh, ontmoeting vinden over twee wedstrijden... die dan gewonnen worden door, uh, door Manchester United. Dus wat dat betreft zijn de statistieken um, United niet erg gunstig... Uh, en als je kijkt naar de manier van spelen... dan kunnen ja, Duitsers fysiek voetbal kunnen goed op resultaat spelen. Dat ligt Manchester United gewoon niet zo goed. Zeg nog even dan weer over Schalke. Um, Raoul, nou ja, dat weten we dan. Hoe staat het verder met geblesseerde, geschorste? Kan iedereen spelen? Ja, Van Van kan er weer bij zijn. Uh, terug naar Schorsing. Er is één twijfelgeval, dat is Heuwe De uh, verdediger die heeft last van een buikspierblessure. Het lijkt erop dat niet, hij uh, niet kan spelen. Maar voor de rest keert iedereen weer langzaam terug. Wel van blessures, maar ze hebben ook wat rustiger gedaan in de competitie, ook afgelopen uh, zaterdag. Dus dat ziet er voor Schalke goed uit. En bij Manchester United is er eigenlijk één uh, grote tegenvaller... Uh, United dat afgelopen weekend met 1-0. Met moeite won van Everton door een laat doelpunt uh, van Hernandez. Berbatov uh, kwakkelt ook al een tijdje met een liesblessure. Die is afgehaakt, die is er niet bij. Maar voor de rest de is Manchester United ook op volle oorlogsterkte. Ja, en als je dan aan me vraagt... verwacht je spektakel in gelsink dan zeg ik eigenlijk, en dat moet je nooit vooraf zeggen... ik denk het niet, want Manchester United kan in uitwedstrijden... zo uitstekend op resultaat spelen. Dat hebben we eerder in het toernooi gezien. Die zullen echt niet vol op de aanval gaan. Die zullen proberen de boel dicht te gooien. Ik denk dat je vooral in de eerste helft... het hangt natuurlijk vanaf wat er in zo'n openingsfase gebeurt... maar toch afgaat op een soort schaakpartij. Ik hoop het niet. Ik hoop op spektakel en veel doelpunten. Maar ik vrees het ergste. Wat nou, het is. we gaan toch stiekem kijken, Jeroen. Morgenavond. Ja, dat ga ik zeker doen, want ik bedoel, het is toch een halve finale, dus uh, zeker gaan we voor zitten. Nou, morgenavond dus om kwart voor negen de aftrap van deze wedstrijd. Schalke 04 tegen Manchester United. Uh, uiteraard natuurlijk bij Studio Sport te zien op Nederland 3, maar ook te volgen op deze zender op Radio 1. Jeroen Elshoff, bedankt. so far away from me You're so far away from me So far I just can't see You're so far away So far away from me. So far away from me. So far, I just can't see. So far away. De trades waren dat met So Far Away. Al twee keer eerder stonden ze dit seizoen tegenover elkaar... de hockeyers van Oranje Zwart en Bloemendaal. In de reguliere competitie was Bloemendaal steeds de sterkste. Maar nu in de Europe Hockey League ging Oranje Zwart als winnaar van het veld. De ploeg uit Eindhoven plaatste zich via penalty shootouts voor de halve finales. Veteraan Jeroen Delmey kan zijn afscheid nog een extra mooie glans geven. Ja, mijn laatste seizoen en ja, de, ik mag nog twee weken doortrainen, dus het, uitste, of het, het afscheid wordt nog twee weken uitgesteld. Maar ja, in zo'n ambiance een wedstrijd winnen, een wedstrijd met twee kanten denk ik. Ik denk dat we zeker twee tot drie kwarten gedomineerd hebben en het laatste kwart mogen we, ja, van heel veel geluk spreken dat we het uiteindelijk daar niet verloren hebben met een bal op de lat en een bal op de paal. Maar ja, uiteindelijk blijven we erin, we hangen, we hangen door tot het einde en uiteindelijk met shootouts denk ik, ja, mooi gewonnen. Was het zwaar vandaag? Want het was ook warm natuurlijk, hè? Uh, ja, het was wel zwaar, maar ja, ik denk dat dat het voordeel is van, uh, van ons team. We hebben een brede selectie, we hebben continu door kunnen wisselen. Uh, ja, we viel even, uh, werd het wat zwaarder met een jongen die geblesseerd heeft, maar die kon later toch weer meedoen. En ik denk dat we misschien daardoor uiteindelijk het ook nog wel uh, vol hebben kunnen houden. Bloemendaal met Teun op de bank die geblesseerd was. Wat natuurlijk ook al slok op een borrel scheelt, maar ook nog eens in de wissel uh, scheelt. Waardoor ze minder kunnen doorrollen. Maar ze maakt ons toch zeker in het laatste kwart uh, toch nog uh, verdomd moeilijk. En ja, we hebben gewoon echt geluk gehad. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. En, en uh, uiteindelijk uh, moet je wel kunnen lachen als je het dan toch wint in het Hol van de Leeuw. Ja, want dit heb je nog nooit meegemaakt. Hè? Sterker nog, dit heb je nog nooit gewonnen. Je hebt heel veel gewonnen in je carrière. Alles gewonnen eigenlijk, hè? behalve die EHL. Ja, nou goed, het is vervelend als we elke keer nieuwe toernooien blijven organiseren. Want dan moet je doorgaan. Nee, ja, dat is gewoon mooi. En ik, ik ben echt blij dat, dat we door zijn. En ja, wat zou mooi zijn om nog het, het laatste hockeyweekend van het seizoen 2010-2011 uh, ja, nog te mogen presteren. En hopelijk met de beker naar huis te kunnen gaan. En jullie zitten nog in de play-offs, hè? Ook nog. Ook dat, dus we gaan nog voor twee prijzen. Dus het zou mooi zijn als een 38-jarige uiteindelijk nog een keer twee bekers op mag tillen. Maar we moeten eerst aanstaande zondag weer tegen HGC en kijken of we daar het thuisvoordeel kunnen halen. Nog richting, richting playoffs. want dat is nu weer verdomd belangrijk. En daar gaan we ons nu weer op focussen. Even genieten, denk ik één, twee dagen is van, van dit resultaatje. En dan moet de knop weer om in de competitie. Want we moeten gewoon weer tegen HGC, die we straks ook in de EAL weer tegen gaan komen. Ik moet dat zeggen, want dat is de komende tegenstander in de halve finale. Ja, het al, ik ben benieuwd of ze iets achter gaat. Gaan houden, maar uh, we wachten het af. Dat zei Jeroen Delme tegen onze verslaggever Tim Steens. Nou, die sprak ook met de coach van Bloemendaal, Dave Smolenaars. Ja, Dave, een tijdje na de wedstrijd. Uh, je baalt behoorlijk, denk ik, hè, na zo'n uh, nederlaag uh, met uh, shootouts. Ja, iedereen baalt of het nou shootouts is of, nee, of niet. Uh, dat maakt niet uit. Maar iedereen baalt gewoon omdat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En uh, ja, dat hebben we niet uh, net af kunnen sluiten. Dat is heel teleurstellend. Qua resultaat. En uh, ja, daar moeten we even verwerken. Met name het laatste kwart. Hè, toen waren jullie veel sterker. Een hoop kansen. Twee keer uh, op de lat en op de paal. Ongelooflijk dat die bal er niet in ging. Dat is ook ongelooflijk, ja. ja en, uh, misschien was het de gele kleur. Ik weet het niet. Maar uh, ja, het is onwaarschijnlijk dat je niet één van die ballen maakt. En dan, uh, dan denk ik ook wel dat, dat het meteen over is. Want uh, ja, ze waren wel rijp voor, uh, voor het einde. En uh, ook in de verlenging vond ik dat we, dat we nog uh, goede kansen van Ronald uh, kregen. En uh, ja, het is jammer dat ze bijvoorbeeld zo'n video niet, niet geven omdat ze het niet gehoord hebben. Het ja, is gewoon een hele duidelijke, duidelijke strafcorner. Ja, goed, er zijn dingen die dan niet mee zitten. Nou, daar heb je mee, mee te doen. En uh, ja, dan heb je de kans om een shoot af te maken. Maar nou, lukt niet. Het is jammer. En dan vlak voor de wedstrijd moet uh, Teun de Nooijer ook nog afhakken, Jouw sterspeler. Dat is ook een behoorlijk klappie, denk ik. Voor het team en voor jou zelf ook. Ja, absoluut. Ja, en voor helemaal. Hij wil hier thuis uh, zijn club. Hij uh, speelt al zo lang, zoveel successen gehad. En uh, die wil natuurlijk zijn bijdrage leveren in het veld. En, uh, ja, dat, dat kan dan niet. En, uh, ja, dat, dat, uh... Wat was er precies met hem? Nou, hij heeft last van zijn kuit, Achilles Space. Er is gewoon wat, uh, wat, uh, wat irritatie in. Uh, ja, en door zaterdag is dat gewoon uh, erger geworden. Maar desondanks vind ik dat die jongens uh, super goed gespeeld hebben. En. Uh, ja. Dat is het denk ik, ja. Maar je moet nog verder, want de competitie gaat er door, de play-offs lonken weer. Uh, dit tikje moet even verwerkt worden, denk ik. Nou, absoluut. We hebben nu drie weken voordat de play-offs begint, met nog twee wedstrijden. Dus uh, ja, we zullen moeten herstellen, zowel fysiek als mentaal. En we uh, moeten nou nog twee lekkere wedstrijden spelen voordat uh, de play-offs begint. Ja, als we daar hetzelfde niveau halen als we in dit weekend hebben gehaald, ja, dan hebben we gewoon alle kansen om, om daar succesvol te zijn. Sport kort. Tennisser Timo de Bakker is zijn vormcrisis nog niet te boven. Hij verloor in de eerste ronde van het graveltoernooi in Estoril Portugal in drie sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De bakker won dit jaar pas één partij. Bovendien stond hij een tijdje buiten spel omdat zijn verstandskiezen zijn getrokken. De Australische wielrenner Michael Matthews heeft Rabobank weer een succesje bezorgd. Hij won de 95e editie van de semi-klassieke rondom um Köln. Hij was de snelste in de massasprint. En de Kazak Vladimir Iglinski heeft de tweede etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Hij klopte niemand minder dan Alessandro Petaki in de massasprint. Stefan van Dijk werd vijfde. In het algemeen klassement heeft Iglinski ook de leiding met 4 seconden voorsprong op Tyler Farrow en 6 op de Nederlander Kenny van Hummel. Davide Rebellin keert terug in het peloton. De Italiaan heeft er een schorsing voor het gebruik van sera op zitten. De komende week rijdt de 39-jarige Rebellin in dienst van het Spaanse continentale team Andalusia Caja Granada de ronde van Asturië. Zelfs de René Groeneveld heeft zich op de zeilweek van hier in Frankrijk geplaatst... voor de gouden groep van het matchracen. Ze won zes van de zeven groepswedstrijden. Annemiek Beckering haalde de finale niet. Maar het bouwmeester raakte in de laser radiaalklasse haar eerste plaats kwijt. Ze werd vandaag in drie races vijfde, elfde en zevenentwintigste en staat nu vijfde. De Japanse kunstschaatser Takahiko Kozuka heeft op het WK in Moskou... de leiding genomen na de kwalificatieronde... Hij kreeg veruit de beste beoordeling en liet Alexander Majorov uit Zweden en de Tsjech Michal Brezina achter zich. De WK-kunstrijden zou vorige maand in Tokio worden gehouden, maar die zijn door de tsunami en de nucleaire ramp verplaatst naar Moskou. De Nederlandse cricketploeg die heeft opnieuw goed gepresteerd in de CB40-competitie. Dat is een serie eendaagse wedstrijden tegen Engelse county-teams. Het Oranje Team won met 13 runs van de profs van Derbyshire. En de 16-jarige wegrester Jordi Prins is bij een valpartij in Dresden... ernstig gewond geraakt. Hij kwam tijdens de opwarmronde van het Duitse kampioenschap... in de 125 cc-klasse ten val... en is met hersen- en longletsel in het ziekenhuis opgenomen. Daar wordt hij kunstmatig in coma gehouden. De artsen hebben nog geen mededelingen gedaan over zijn kansen op herstel. Ze komen uit België, Hoover Phonic. Dit was Anger Never Dies. Het NK voor springruiters dit paasweekend in Mierlo... vormt de start van een belangrijk seizoen. De equipe van bondscoach Rob Erens moet zich nog kwalificeren... voor de Olympische Spelen en dat kan later dit jaar tijdens het EK in Madrid. Het Nationaal Kampioenschap was dus een mooie gelegenheid om de balansen op te maken... en om te bekijken hoe de springruiters ervoor staan. U hoorde een reportage van Edwin Cornelissen. Ik zeg handenbaar, topsport, prachtige weersomstandigheden. En het is allemaal zoveel mooier als de domsterk. De omstandigheden, die zijn goed in Mierlo. Ja, zo heel kort was het niet. Volgens nee, maar. maar wel gelijk gesloten. gesloten. En, dan, en dan, dan ga je hier hier buiten naar buiten. Voorafgaand aan de wedstrijd zien we de ruiters over het parcours lopen. Meneer, wat zijn ze aan het doen? Die zijn nou aan het kijken, zeg maar, eh, het parcours te verkennen, als het ware. Stappen, stappen tellen, zie ik, hè? Onder andere ook. En eh, kijken naar de balken en alles goed ligt. Dat ze nu op scherp liggen. Ja, ja, ja. Dus gewoon het algemene controle, zeg maar. Ietsjes slinger erin, ja. vier. En dan de laatste lijn op zeven. Zeven. Maar kijken dat je niet te veel inschiet, want dit is bitkort. tussen. Ja. Op het NK zijn er de bekende namen. Mark Routstagen. We gaan naar Angelique Horen. Kerk Jeroen de Waal. Albert Schoen. En dat zijn ruiters die ook nog wel eens de beste van de wereld zijn geweest. Maar dat is weer een tijdje terug. Het laatste WK was het WK van vorig jaar in Kentucky. En toen ging het helemaal niet goed. Bondscoach Rob Erens, wat zijn eigenlijk ja, de lessen die daaruit getrokken zijn? Wat leer je eruit? Je leert er ook weer uit dat uh, onze sport gewoon nooit te voorspellen is. En uh, wat in Kentucky voor in mijn geval uh, misging is dat wij in één ronde gewoon uh, vier uh, mindere prestaties hadden. En dan wordt je afgerekend, Want dan tellen, ze, dan tellen ze eigenlijk alle drie met, met te veel strafpunten. En dan ben je weg. Want er werd toen de tijd ook wel gezegd, er zijn wat paarden verkocht. Er waren wat blessures, speelt allemaal een rol. Nee, kijk je moet niet. Je moet door. En, en, en natuurlijk, er zullen altijd paarden verkocht worden, maar er blijven er ook heel veel. En het wordt op een gegeven moment gewoon in ons vak op dit moment afgestapt. Je moet gewoon goed, goed rijden. Neem kaartjes aan de kassa. Wij start dus op de met de volgende volgende deelnemer aan start is nummer 7 van de startlijst. Erik van der Vleuten gereed houden 8 Peter Bulthuis. Een spannende strijd wordt het, het NK. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Met name door de laatste hindernissen, want daar gaat de ene na de andere titelkandidaat in de fout. Die laatste hindernis, die laatste, dames en heren. Of het nou Gerco Scheuder is? Het is nog niet. Waar mensen zijn broer Ben is, toch niet waar? Ja, zelfs Jeroen Dubbeldam. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Maar Jeroen Dubbeldam houdt genoeg over om toch Nederlands kampioen te worden. En nu met z'n allen. Dat is dan elf jaar na zijn Olympische goud van Sydney. Wat doet dat dan nog steeds, zo'n Nederlandse titel? Ja, uiteraard. Een titel is een titel en die doet altijd wat. Of dat nou heel ver weg in Sydney om de Olympische titel gaat rijden of heel dichtbij... Voor eigen publiek in Mierlo is, uh, is, is ook gewoon heel speciaal. Hè? Want voor eigen publiek een kampioen worden is, uh, is natuurlijk altijd mooi. En, uh, maar een titel is een titel. Het is een titel in een heel belangrijk jaar, hè, want het gaat er weer om spannen. Olympische Spelen en zo. Ja, dat uh, is volgend jaar alweer. En, uh, dus het komt weer dichtbij. En, uh... en de kwalificatie moet nog afgedwongen worden. Uiteraard, dus is het altijd mooi als je met een nieuw paard weer in de kijker kan rijden. Uiteraard heb ik mijn toppaard BMC van Guns van Simon. Die liep hier niet, want die loopt komende week de Wereldbekerfinale in Leipzig. Dus dan is het heel mooi als je met je nieuwe. Uh, aankomende paard uh, Nederlands kampioen kunt worden. Dat geeft uh, veel vertrouwen voor uh, de komende anderhalf jaar om, je, om, in, om, je, om de strijd aan te gaan om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Nou mensen, dat applaus was mooi. Dat was enthousiast. Maar dat kan nog een tikkeltje luider. Daar komt hij nog een keer, de Nederlands kampioen. En moet er nog eens een keer aan de Ronde bedaan. Ga je ervan vanuit dat jullie het automatisch wel gaan halen, die Olympische Spelen, of wordt dat nog best wel lastig? Nee, we moeten gewoon heel erg scherp zijn, want er zijn uh, nog drie plekken te vergeven. Uh, en er zijn toch nog wel zes, zeven sterke landen die daarom strijden. Uh, dus dat wordt nog een, een hele felle strijd en we zullen heel scherp uh, moeten zijn in Madrid. Jij als gelouterde Olympiaganger, kan je je voorstellen dat Nederland niet op te spelen is? Uiteraard niet, maar het kan zomaar gebeuren en daar moet je misschien in je achterhoofd wel iets rekening mee houden. Over. Maar wij gaan gewoon uh, dit jaar uh, scherp uh, van start en uh, we hopen uh, uiteindelijk aan het eind van het jaar of aan het eind van dit zomerseizoen de juiste combinaties uh, op scherp te hebben staan en dan uh, gewoon het liefst. Europees kampioen te worden. We hebben goede ruiters, we hebben goede paarden, goede eigenaren. Het ziet, er, het ziet er goed uit en uh, we gaan er gewoon voor. Want Nederland niet tot met de Olympische dat kan toch niet? Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Als de zon stijgt, de de zon stijgt en die stijgt volop mensen. Jongens, wat een feest daar in Mierlo op dat NK voor springruiters. reportage van Edwin Cornelis. Ik heb nog een paar voetbalberichten voor u. In Duitsland keert Hertha BSC na een jaar terug in de eerste Bundesliga. De ploeg uit Berlijn won met 1-0 van MSV Duisburg... en is met 68 punten zeker van een van de promotieplaatsen. FC Augsburg van de Nederlandse trainer Jos Luukai heeft 7 punten minder... maar maakt ook nog goede kans op promotie. En de zegenreeks van standaard Luik in België is beëindigd. Na vier overwinningen leverde de wedstrijd bij Club Brugge... niet meer dan een 1-1 gelijkspel op. Standaard staat daardoor derde in de playoffs. Drie punten achter koploper Racing Genk en twee achter Anderlecht. En in Engeland werd gespeeld... Blackburn Rovers tegen Manchester City. Dat eindigde in 0-1. Manchester City won dus belangrijk voor Champions League voetbal... want City heeft nu vier punten voorsprong op Tottenham Hotspur op de vijfde plaats. En in Spanje werd ook één wedstrijd gespeeld. Real Zaragoza tegen Almeria, Dat eindigde in 1-0. En de overname van het Spaanse Getafe door een groep zakenmensen uit Dubai is definitief. Het zakenconcern noemt zich de Royal Emirates Group of Companies. Drie dagen geleden ontkende de voorzitter... van van het nieuws nog. en Royal Emirates is van plan om 130 miljoen dollar in het elftal te investeren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er weer. Dan vanaf half negen. U kunt erbij zijn Schalke 04 tegen Manchester United. Halve finale van de Champions League. En zometeen kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond.